Het NOS-journaal. Freddy Tijn. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is de vorige maand met 200.000 banen gegroeid. Dat is meer dan waarop deskundigen hadden gerekend. Vooral in de private sector was een forse toename van de werkgelegenheid. Bij de overheid liep het aantal banen iets terug. Door de gunstige banencijfers daalde de werkloosheid. En die is sinds februari 2009 niet meer zo laag geweest in de VS. Werkgeversvoorzitter Wientjes vindt dat de Nederlandse bank onnodig paniek veroorzaakt. Gisteren zei bankpresident Knot dat waarschijnlijk 40% van de gepensioneerden in april 2013 gekort zal worden. Wientjes wijst erop dat er nog mogelijkheden genoeg zijn voor de pensioenfondsen om gaten te repareren. En dat Knot veel te vroeg waarschuwt voor verlaging van de pensioenen. Ik vind het een bureaucratische antwoord van de Nederlandse bank. Natuurlijk hebben ze gelijk. De huidige wetgeving dwingt hen. Maar ze hadden best kunnen zeggen tegen de pensioenfondsen... zorg nu dat je zo snel mogelijk je nieuwe regels invoert. Dan hoef je niet af te stempelen. En dan heb je 1 april 2013 heb je gewoon een normale situatie. Het voorarrest van de autocoureur Jos Verstappen is met twee weken verlengd. Er zijn volgens de rechtercommissaris voldoende redenen om hem langer vast te houden. Verstappen wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou eergisteren met opzet zijn ingereden op zijn ex-vriendin. Die liep daarbij kneuzingen en schrammen op... Verstappen melden zich later zelf bij de politie. De oud-formule-1-coureur werd in het verleden al vaker veroordeeld voor gewelddadig gedrag. De gemeente Nijmegen heeft een oproep gedaan om niet met de auto naar de binnenstad te komen. Nu de parkeermeters defect zijn, is de gemeente bang dat veel mensen van het parkeervoordeeltje gebruik willen maken. Ook het personeel van winkels in de binnenstad is gevraagd om hun auto's buiten het centrum te parkeren of om met het openbaar vervoer te komen. De kosten lopen ook flink op, zegt de wethouder. De verkeeropbrengsten voor een dag zijn ongeveer 20.000 euro gemiddeld. Nou, dat zijn natuurlijk kosten die we nu verhalen op de leverancier, omdat die uh, ja, niet het product geleverd heeft wat we met elkaar hadden afgesproken. Dus de gemeente kost het in ieder geval niks, maar het blijft heel vervelend voor de, voor de bezoekers in de stad. En natuurlijk is het ook niet prettig voor het bedrijf, die zitten er natuurlijk ook niet op te wachten. Nijmegen verwacht veel bezoekers in de binnenstad. Het is uitverkoop en zondag zijn alle winkels in het centrum open. België heeft nu meer dan 11 miljoen inwoners. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat die grens is overschreden, meldt het Belgische ministerie van Binnenlandse Zaken. In en rond de hoofdstad Brussel was de bevolkingsgroei het grootst. Nederland heeft ruim 16,5 miljoen inwoners. Het weer overwegend droog, met af en toe zon en een temperatuur rond de 8 graden. Morgen onstuimig met stevige buien.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 Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. een hele goede middag en welkom terug hier vanuit de Vede Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Staken leerkrachten terecht omdat ze te veel uren les moeten geven? Een debat zo direct tussen leraar David Geneste en ouder Werner van Katwijk. En Justus van Oel die verheugt zich op de crisis. Wilt u reageren? Twitter ons, hashtag AVROVML en u kunt ons bekijken via de website radio1.nl. De over de lokale cabaretier. De lokale cabaretier. De lokale cabaretier. Oké, okay, nou lekker begin. Um, was het vorige week nog 2011? Deze week zitten we volop in het nieuwe jaar. Over de gebeurtenissen van de afgelopen week alleen al. Zou je een conferentie kunnen. Dat gaan we vandaag niet doen. Nee, nee, nee, dat gaan we niet doen. Maar we blikken vandaag vooruit met een lokale cabaretière. Stel jezelf maar even voor, eigenlijk. Boutsen. Nou, je zegt het zelf toch al? Pardon? Boutsen, zeg je zelf al. Zo heet ik. Oké. Okay. Boutsen. Euh, Boutsen, ja. Ja. Mooi. Even voor de goede orde. Het is niet Doutsen met de D van Dirk, maar... Boutsen. Boutsen. Ja, met de B van uh, Beatrix, bijvoorbeeld. Ja, of van Boutsen. Ja. Oké, okay, Boutsen, heb, heb, heb je ook nog een achternaam? Ja, maar die zeg ik liever niet. Oké, okay, nou, prima, Boutsen. Ja, natuurlijk prima. Goed. Boutsen, lokaal cabaretière, jij komt uit het hoge noorden? Uit Friesland. Dat zeg ik inderdaad, het hoge noorden? Friesland is beter, anders kan je ook Groningen bedoelen. Oké. Okay. Dank je wel. Ja. Uh, Boutsen, je bent beroemd cabaretier op lokaal niveau. Uh, waar precies ben jij actief als cabaretier? Wolvenga. En uh, uh, daarbuiten niet? Nou, mijn doorbraak in een Harde Garib, die is eraan te zitten komen. Oké, okay, maar in Harde rieb daar, daar is al een lokale cabaretier. Toch? Ja, dat weet ik. Uh, Oebeles Stienstra die houdt uh, ja. mijn doorbraak nogal tegen... En hij niet alleen, hij met al zijn cabaretgabbers. Uh, die houden daar eigenlijk alle zalen bezet. Okay. Ik heb wel eens uh, gebeld, ik heb gezegd. Uh, oebelen, alles goed en wel. maar ik kan er wel één keer optreden. En toen zeiden je. Uh, nee, nee, allemaal vol boek de komende vijf jaar. En nou, toen heb ik naar Dracht gebeld, ik heb een gebeld... Ja. ik heb allerlei plaatsen gebeld. maar ik kom er niet echt tussen. Wat? En dat is toch een soort ding wat die man dan uh, bekokste om. Ik, uh, ik, ik heb wel plek op, uh, ja, op één lesbische boerderij tussen Raad en Wierd... heb ik dan wel een paar keer optrein. Ja. Maar die kennen mijn uh, materiaal nu door en door, dus dat heeft niet ja, zoveel ja. zin meer. Oké, okay, nou uh, goed. Boutsen, jij bent hier omdat we samen met jou eens willen doornemen... wat 2012 zou kunnen brengen op het gebied van... Ik dacht dat de... ik hier zat om te vertellen hoe ik het graag zou zien. komend jaar Niet wat ik denk dat er gaat gebeuren. Nee, dat is niet de vraag geweest. Nee, dat begrijp ik inmiddels ook wel. Boutsen... Ja. Ben jij boos? Best wel. Waarom ben je boos, Boutsen? Omdat er te veel mannen zijn. Oké. Okay. Overal. De hele tijd. Ja. Hè? Dat wou ik dus gaan vertellen vandaag. Er zijn veel te veel mannen en die zijn veel te veel aan het praten over van alles. En dan heb ik er nog van dat met anders. Boutsen, dus. Uh... Ja, hierop moet je maar eens opletten. Mannelijke presentator. Jij bent ook mannelijk. Veel mannelijke ja. Gasten, mannelijke technicus. Hoewel, ja. ja, die is ook mannelijk. Ja, heel veel mannelijke zo. zangers, heel veel. Je hoeft de deur maar uit te gaan, of er lopen allemaal mannen. Ja. Met al een ding. T Dan lopen ze weer. Ja, bijna de helft van de mensen die Twee het oude grijze mannelijke conferenciers ter afsluiting van 2011 op televisie. Ja. Of drie eigenlijk. Drie mannen en een spring gaan. Ja. Terwijl, wat dienen mannen te doen? Wat is hun plicht? Dat weet ik niet. Praten? Nee, nee. Ik dacht het niet. Wat nee. zei mevrouw van de Hurk net? Wat het ze zet Dat mannen in het Engels allemaal, dat kan ik dan niet. Ik, nou en? Ja. Kan ja. wel Fries. Dus, dus hoe zie ik mannen het liefst? Sjouwend met zandzakken. Ja. Dus, gaan nou, allemaal naar Groningen, gaan maar lekker sjouwen. Ja, dus, Bek dus. dicht houden voor de rest. Mannen zijn lelijk als ze praten. Hm. Oké, okay, dus eigenlijk wil jij de eindejaarsconferentie. Dat vind ik dan ook weer zo'n complottheorie meteen eroverheen. Dat is niet de bedoeling. Wat, wat, dat hoef ik niet. Dat maakt me niet uit. Maar wat wil je dan precies... Hou je mond. Da Mag ik... Nee! Want we kunnen... lelijk ben je als je praat? Mag ik even de goed te doen? Nee! Klaar! Aan de familie? Nee! Of... Wegwezen! Dus... Mond houden! Sjouwen! Maar. maar dit... uh. Uh. Ik moet afsla... worden, Woorden, woorden, bla bla bla! Dat is ook een liedje van je, hè? Ja, die wil ik graag even doen, kan Jammer, dat? Ja, maar we zetten door de tijd heen. Dankjewel, wel, en tot de volgende keer. Sanne Wallis de Vries, Henry van Loon en Pieter Bouwman. Debat iedere week in live Twee mensen krijgen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee mensen met verstand van zaken achter katheders die we daarvoor klaarzetten. En de stelling gaat vandaag over het aantal uren les op de middelbare school. Dat moet er volgens minister Bijsterveld 1040 per jaar blijven. En ze willen ook nog dat leerkrachten een week vakantie omzetten... in roostervrije uren voor andere werkzaamheden. Een aantal onderwijsvakbonden heeft leerkrachten nu opgeroepen... het werk neer te leggen, te staken. En daar zijn veel ouders het weer niet mee eens. En daarom debatteren we hier vandaag... David Geneste, bestuurslid van de lerarenvakbond Leraren in Actie... en Werner van Katwijk, directeur van Ouders Co. Meneer Geneste, om met u te beginnen, u bent leraar. Hoe lang gaat u staken? Wij gaan volgende week drie dagen staken. Op maandag, dinsdag en woensdag. En hopelijk is dat het begin van een heel traject van acties en stakingen in 2012. Van nog meer stakingen? Nou ja, er staat natuurlijk een grote landelijke staking op stapel... op 26 januari. Niet georganiseerd door LIA, maar door de AOB, de Grote Onderwijsvakbond... De um, werkgevers... Ook, ook de, ja, precies, ook de andere... Nou ja, wat dat betreft, gaat u die 1040 dit jaar al helemaal niet halen natuurlijk met al die stakingen? Nee, nee, nee. nee. nee maar Meneer voor van... het goede doel uh, doen we dat heel uh, okay. graag dit jaar. Meneer van der u heeft nog een dochter hè, uh, ook, op ook school nog, ja. op dit ogenblik... die ja. in het examen moet doen. Wat gaat zij doen als er gestaakt wordt? Leren thuis? Of? Nou, dat hopen we. Want ze moet wel dat examen zien te halen natuurlijk. Het is wel lastig als uh, leraar staken, in, uh, Zeker in zo'n examenjaar. Lastig. Sorry, we gaan... Een paar, paar weken voor de boeg nog maar, uh, zes lesweken zo'n beetje. Over het uh, begrip voor die staking, of het ontbreken van begrip voor die staking gaan we het hebben. Uh, u gaat debatteren over de stelling zoals wij die hebben geformuleerd. Het aantal lesuren, want daar gaat het over het aantal lesuren per jaar moet naar beneden. U krijgt eerst allebei een half minuut om ongestoord uw stelling toe te lichten. Daarna mag u qua gerust onderbreken. David geneste van Leraar in Actie, u bent ja. voor die stelling, de eerste halve minuut. Ik ben voor die stelling. Wat ik heel jammer vind, is dat het kwantitatieve in die stelling wordt benadrukt. Kwaliteit in onderwijs in Nederland wordt steeds geformuleerd... in termen van kwantiteit, 1000 uur, 1040 uur, 600 uur, 1200 uur. Waar gaat het niet over? Waar het over gaat is dat een x-aantal uren wordt ingesteld op scholen... en dat er ook kwaliteit en effectieve lessen worden gegeven. Met dit plan van mevrouw Van Bijsterveld, waarin het volgend jaar weer 40 uren extra moeten worden gegeven... zonder dat er middelen bijkomen, zonder dat er geld bijkomt... dat resulteert vaak dan weer in oprokuren, hè, de beruchte oprokuren... en niet in kwalitatief goede lessen... Die gegeven worden door bevoegde mensen. Dat was de eerste halve minuut. Werner van Katwijk, van Ouders Co, ook voor u een halve minuut. Ja, de aantal lessen kunnen voor de leerlingen niet omlaag. Alle programma's in het onderwijs zijn eigenlijk gebaseerd op 1067 uur. Daar zijn al die vakken op gebaseerd. Hij is ooit teruggegaan naar 1040. Daar hebben we toen grote moeite mee gehad. We hebben toen gezegd, laten we dan wel dat strikt handhaven. En verder teruggang naar 1000 zat er even in... want er leek een compromis te komen, maar kennelijk hebben de leraren daar uh, toch onvoldoende een compromis in gezien. En wij hebben gezegd, dan gewoon weer die 1040... want met name de zwarkleringen hebben die lessen nodig. Ja. Sterker nog, er zou eigenlijk meer nodig zijn, zegt u. Uh, David van Geneste, van Leraar in Actie, u zegt... ja, dat kwantitatieve, dat hoeven we niet zo te benadrukken... maar u bent voor de duidelijkheid wel tegen die 1040, toch? Dat is te veel. Nou, waar ik, waar ik voor ben vooral, is kwalitatief goede lessen geven. Effectieve lessen. Of het er duizend of 1040 zijn... dat maakt mij, maakt ons, leraren, en spreek ik spreek ook voor, uh, voor mijn collega's... eigenlijk niet zoveel uit. Wat het probleem is, is dat uh, door een groot tekort aan bevoegde mensen in het onderwijs... door tekort aan middelen, geld vooral om mensen die er zijn in te zetten... Uh, worden kinderen geconfronteerd, de leerlingen geconfronteerd geconfronteerd met lessen die eigenlijk geen lessen zijn. Dus we Dat kunnen ik... die 1040 uren niet zinnig... Invullen. Absoluut niet. Maar uh, die norm geldt nu al, hè? En er zijn ook scholen uh, waar, waar ze daar wel in slagen. Hoe komt dat dan? Ja, nou ja, mevrouw Van Buijzenveld die uh, refereert steeds aan een ex aantal scholen die dat allemaal goed voor elkaar hebben. Uh, het gros van de scholen, onder meer de school waar ik werk, gewoon een doorsnee Nederlandse scholengemeenschap, die staat maar met heel veel creatief uh, boekwerk voor elkaar. Dat wil zeggen dat er op allerlei manieren wordt er gerefereerd aan die onderwijstijd. Hè? Die onderwijstijd is dus die norm van 1000 of 1040 uur vanaf volgend jaar weer. Uh, het lukt voorbeeld... wel, maar het gaat met het het gaat met heel veel moeite, zegt u. Het gaat met heel veel moeite. Om één voorbeeld te geven, hè, om, om, om weer die discussie tussen kwaliteit en kwantiteit aan te geven. Uh, het lopen van leerlingen van één les naar de andere les... Dat kan gekwantificeerd worden nou, laten we zeggen vier, vijf minuten. Dat wordt dus meegeteld als onderwijstijd. Scholen doen dat om die norm te kunnen halen. Maar dat heeft natuurlijk vrij weinig te maken met Met les. Met misschien is het op sommige scholen heel moeilijk om die lokalen te vinden. Ik weet het niet. Ja, Werner van Katwijk, van Ouders Co. Waarom vindt u die norm dat aantal uren zo belangrijk? Terwijl, zegt uh, meneer Van dat het over de kwaliteit moet gaan. Ja, kijk, we hebben ooit eens berekend wat ongeveer aan, uh, aan lesuren gegeven moet worden. Wil je de exameneisen halen in het voortgezet onderwijs? Er zijn een groot aantal vakken. We hebben van alles meegemaakt. Basisvorming. dat werd op een gegeven moment 14 vakken. En daar hebben we ook al van gezegd. Is het allemaal wel mogelijk? De tweede fase is er gekomen. Zelfwerkzaamheid. Ga zo maar door. We hebben een berekening gemaakt. Ja. En dat kwamen uit op 1067. Daar, dat was moeilijk te handhaven. Om die exameneisen te om halen. Om die examenteisen te halen. Was het moeilijk te handhaven? We zijn akkoord gegaan met die 1040. We zijn akkoord gegaan met een aantal creatieve oplossingen voor die 1040. Maar ergens ligt een ondergrens. En we hebben ook gezegd: als u verder onder die grens gaat zakken, dat was toen met het compromis van 1000 onder die grens gezakken, dan moet je het exameneisen bij gaan stellen... of je moet het aantal vakken verminderen in het voortgezet onderwijs. Want eh, het moet uit de lengte of de breedte. Maar David Genest zegt, we, we kunnen die uren niet zinnig vullen. We hebben te weinig leerkrachten. Nou ja, ik heb ooit, ik heb ooit, ja, te weinig leerkrachten is, is op dit moment misschien niet helemaal de, de, de discussie. Dat kan in de toekomst wel discussie worden. Een leraar kom er komt eraan. Maar als je het hebt over 1040 uur... dan heb je over 40 lesweken van 26 uur. 40 lesweken. Dus 12 weken wordt er geen les gegeven. En in de normale lesweken is er 40... 14 uur over voor niet lesgebonden les dus taken. Dus dat, dat, zeg maar. dat moet makkelijk kunnen, zegt u eigenlijk. Het lijkt mij te kunnen, maar elke keer tafel willen schuiven... om dat nou eens uitgerekend te krijgen... samen met, met bonden of met bestuurorganisaties... Dan willen ze er niet dan, aan. Nee, dan dan. het van dat, dat, dat klinkt toch als een hele simpele u heeft tijd zat. Nou ja, natuurlijk willen wij er wel aan. Nogmaals, maar wij willen goede lessen verzorgen door bevoegde mensen. Sterker maar nog, dat kan niet. Uh, nee, dat kan dan niet, de die ik net hoor. De, de, de, publie, de overheid publiceert rapporten waarin het leraren tekort vanaf nu tot aan 2020 alleen maar toeneemt. Ik werk zelf nog eens op een school. Ik kom regelmatig op scholen. derde van de lessen wordt nu al gegeven door onbevoegde mensen. Ik zeg niet dat onbevoegde mensen geen goed les kunnen geven. Maar de eis van meneer Beertema als onderdeel van die 1040 uh, uur, die ophoging, is dat er volgend jaar lessen moeten worden gegeven door bevoegde mensen, bekwame mensen mensen die geïnspireerd les kunnen geven. Ja, dat zijn drie eisen waar helaas op heel veel scholen nu niet geen vorm aan worden gegeven. Of schoot het een beetje aan de verdeling? Dat die, die, die leraren gewoon te veel tijd in, ik noem maar wat, in vergaderen en andere dingen stoppen in plaats van in lesgeven. Nou ja, dat is absoluut, een, dat is absoluut zo. Ja, dus een, een meer en als u dat verdeling. nou eens aanpakt? Nou ja, daar komen we ook voor op. Zeker als leraren in, in actie. Onze vakbond is heel duidelijk bezig met het zetten van prioriteiten. Wat is waardevol voor goede lessen? Uh, al het gedoe eromheen noem ik het maar eventjes. Vergaderen, bijscholing, nascholing. Hoewel het belangrijk is, maar als het gaat om prioriteit, gewoon lesgeven, eh, daar zijn we absoluut mee bezig. Nou, maar, maar voorlopig doet... gaat u uh, minder lesgeven, want u gaat staken. Is dat een manier om uw zin te krijgen? Ja, die discussie hebben we natuurlijk heel vaak. Uh, geloof me, de gemiddelde leraar staakt niet graag. De gemiddelde leraar wil gewoon lesgeven, wil zijn vak doen. Maar de zwakte van mijn achterban van de leraar is altijd die discussie tussen... ja, we moeten de kinderen niet duperen, dat doen we niet graag. En daardoor zitten we nu, na twintig jaar van dit soort gedoe... zitten we in een situatie, zeg ik even persoonlijk als leraar... maar ook als vakbondsman inmiddels... zitten we in een situatie die ja, toch heel erg penibel, heel erg beroerd aan het worden. Meneer van Kat, wat vindt u van die stakingen? Nou, stakingen zijn altijd lastig, maar daar zijn ze ook voor bedoeld. Want het is bedoeld om de leerlingen te, te raken en daarmee de ouders. Ik, wat me tegenvalt, van, van met name de, in het onderwijs, is... kijk, staken komt voort uit de 18e eeuw, toen ze ergens uit... Gevonden. En sinds die tijd heeft de intellectuele elite in Nederland nooit een ander middel gevonden om nou eens duidelijk te maken waarom ze iets willen zonder dat ze daarvoor gaan staken. Wat zou zo'n ander middel kunnen zijn? Nou ja, dat vind ik hun taak om dat uit te zoeken. Maar Deze Ze, discussie moeten, bijvoorbeeld, ze ja. moeten dus ergens de politiek raken en niet de leerlingen. Want in heel veel situaties zijn ouders het zelfs eens met de, de, leer, de leerkrachten. En waarom, waarom daar de leerlingen de dupe van te worden? Wat doet u met de leerlingen en als u staakt? Nou, even, even nog, als voor de leerlingen zelf hebben al gestaakt. Hè? Dus de, leerling, de groep zelf Ja, voor die, de hebben, die hebben gestaakt tegen de ophokuren. En dat is een schande in het onderwijs. Ophokuren, dat, dat, dat zijn van die uren waar ze krijgt, geen les krijgen... maar ergens doen. in de lokaal gestopt worden. Ja, maar het is een schande in het onderwijs dat wij niet in staat zijn... 40 weken. 26 uur les te geven. Ja. Anders dan dat we leerlingen in een lokaal gaan opsluiten. Dat, dat heeft u duidelijk gemaakt. Ja. Even, wat, wat doet u als u staakt, meneer Genester, met die leerlingen? Vangt u die op ergens? Of? Nee. nee. Oh. Uh, niet alle scholen gaan helemaal Zullen die dicht, ouders dus. fijn vinden? Uh, ja, maar ja. Het, Ergens moet de pijn gevoeld worden eh, door de leerlingen... maar ook door de ouders. Maar waar, mij... waarom bij de ouders? Want die... nou ja, omdat wij als vakbond ook bezig zijn om alles te mobiliseren. Dus leraar, onze eigen achterban. De leerlingen doen het zelf gelukkig al voor de vakantie. En wat mij eigenlijk nog eh, niet zozeer tegenvalt... maar wat ik, waar ik wel op zit te wachten... is ook de betrokkenheid van de ouders. Als het gaat om onderwijs. dat eh, We zien het nu met alle respect... maar we zien het nu ook in het HBO bijvoorbeeld. VO, PO. Het gaat echt op heel veel terreinen gaat het niet goed. Het hele maatschappelijke veld moet ingeschakeld worden... om hier bewust van te worden in eerste instantie. Ja, misschien zeggen in die instantie. ouders wel, want ik begrijp zo al u Bond als de Afokaboe, als de AOB gaan staken. Van joh, uh, zorg even dat jullie je zaakjes op orde hebben. En doe het samen op één dag in plaats van allemaal ja, op ja, verschillende ja, dagen. Ja, ja. Maar, maar ook even voor alle duidelijkheid. De ouders staan zij aan zij met de leerkrachten als om de zeggen, kwaliteit ja. van het ja. onderwijs. Alleen met dit soort stakingen verspillen ze wel heel veel krediet. Want ouders vinden dit erg lastig. Als het gaat om het aantal uren wat wordt gegeven... vind ik het een heel andere discussie. En ook in de zin van een kwalitatief goed lesuur... of een niet kwalitatief goed lesuur. Daar moet je verschilt je borsten... u van mening met, met de ja, leraar. Ja, moet je voorstellen dat je zegt... ja, wilt u nou één uur goed radio hebben of drie uur wat minder radio? Nee, we willen drie uur goed radio hebben. Wij maken, maken. gewoon tweeënhalf uur kwaliteitsradio altijd. Bijvoorbeeld. Maar eh, even slot, want zo sluit ik altijd af. Ja. Uh, vindt u van elkaar dat... er? iets of helemaal niets in de argumenten zitten. Meneer Van Katwijk, van, zit er iets of helemaal niets... in de argumenten van uw op, op, op, opponent? Nee, ik, er, zit, er zit een probleem met het leraartekort. Dat is nu niet zo heel nijpend. Dat gaat wel nijpend worden. Maar dat is een heel andere discussie dan de vraag... hoeveel lesuren moet je krijgen om een, om een uh, opleiding goed af te kunnen ronden. Dat is, dat is bepalend voor de toekomst van de leerlingen. En, en daarvoor is het erg belangrijk. Maar als het gaat om het leraartekort, dat is een gezamenlijk probleem. Meneer Van Genesten, zit er iets... Of helemaal ja, niets kijk, Als in we argumenten praten over de ouders, van van rol van de ouders en het belang van de ouders... dan zetten we op één lijn. Wat ik toch jammer vind, is dat we steeds weer kwantiteit en kwaliteit door elkaar halen. Je kunt die twee dingen, zoals u net aangeeft, niet scheiden. Als je meer lessen wilt geven, dan moeten dat goede lessen zijn. Die moeten worden gegeven door bevoegde, kwame mensen. Ja, u bent het eens dat de lessen kwaliteit moeten hebben. Alleen u verschilt van mening over hoe je dat voor elkaar krijgt. U ja. zult ongetwijfeld daarover uh, nog door blijven praten. Ik dank u op dit moment voor dit debat. David van Geneste, van Leraar in Actie, en Werner van Katwijk, van Ouders Co. Dank u wel. Muziek, ze staan al Inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mannen, voicemail. 1 2, 1, 2, 3. No. I could feel it from the start. Ain't no. Couldn't stand to be apart. Ain't no. Something about you caught my eye. Ain't no. Something moved me deep inside. Ain't no. I don't know what you did, boy, but you had it and no. I've been hooked ever since. So my mother, brother, my brother, brother, my sister, and my, my friends, friend and the others, the my lovers, lovers from past and present, ain't no. Every time I see you, everything starts making sense. Do your thing, honey. Ain't no wonder man. can stand up next to you. Ain't no one. man. True. Ain't no wonder man. Ain't a wonder man. Ain't no wonder man. Ain't no Ain't no wonder man. Ain't no wonder man. Ain't no wonder man. Ain't no wonder man. Ain't to wonder Ain't no wonder man. Ain't you. no know. Never man. Ain't be all Ain't no. no. What no. was cloudy no. now is clear. Ain't no. You're no. the light no. that no. I needed. Ain't no. You, you got what I want, boy, and boy I wanted. want it. Ain't no. So keep on giving no. it up. Tell so your mother, no. your brother, no. your sister, and your, your friends, friends and the others, Other. your lovers. lovers, better not be present. Ain't no. no. I want everyone to know that you are mine and no Ay, one no. else. Do your thing, honey. Ain't no one a man. can stand <laughs> other next Ain't no man. Ain't no one a man. Ain't no other man. Ain't no other man. Ain't no other man. Ain't no other man. Ain't blue moon. You Ain't no <laughs> <what> <laughs> <laughs> <laughs> <it's true. ain't laughs> you man. Ain't no other man. Ain't no other man. Ain't no man. Ain't no other man. Ain't no man. Ain't no other Ain't no man. man. Ain't no Ain't no You are man for you, you were there when I'm a man you me down from every land. every land Give me strength boy, you're the best You're the only one who's ever passed through its Ain't what a man can stand I'm next to you. Ain't no what a man on a planet was what you do. You're the kind of guy go find a bummer. You got soul, you got, class. You got style, You get star with your badass. Ain't no what a man is true. Ain't no what a member you. You say Ain't no what <laughs> a man for you. Ain't no what a man on a planet was what you do. You're the kind of guy. Voice mail met ain't no other man. Uh, en heel veel mensen wisten hoe hun programma heet. Die hebben allemaal gereageerd. En de eerste die dat deden waren Tom Owens en Marlene Jane. Die hebben het album van Force Mail uh, gewonnen. Want, hier zitten Tijl Kormans en Harald van Beek, allebei van Force Mail. Uh, uh, de titel van jullie programma is... Ladies First. Ladies First. Kijk aan, gezamenlijk. Uh, <lacht> en dat wisten deze twee. Dus die krijgen het album zes mannen en dan heet jullie programma Ladies First. Logisch. Dat klinkt toch logisch, nee? Ja. Het is een programma dat volledig is opgesteld... Um, uit nummers gemaakt door vrouwen. Ah. En uh, ja, we dachten van, we proberen dat eens een keertje. We hadden net een, een, een ander thema, uh, filmthema. Dat was, daar hebben we twee, uh, twee, seizoenen, twee theaterseizoenen mee gedraaid. En om de twee seizoenen moeten we met iets nieuws op de proppen komen. En uh, dit is het geworden. Jullie zongen nu iets van Nina Simone net en nu Christine Aguilera. Ja. Dat, dat, dat is ja. het genre waar jullie uit Goh, een, een, een theatershow van voicemail is zeer gevarieerd, mag ik wel zeggen. Uh, we het kan ook de zangeres zonder naam worden. <lacht> uh, wel, we toeren al, dus uh, die zit er nog niet in. <lacht> de kans is klein dat die er ook zal inkomen. Het moet wel een beetje swingen. Mm, ja, ja, zangeres zonder naam swingt toch wel. We brengen onder andere ook een Andrew Sisters Medley bijvoorbeeld, wat toch iets totaal anders is. Sorry. Aha. Um, maar daar konden we niet van afblijven. Maar het zwingt ook, jaren dertig. Ik bedoel, dat, uh, toch? dat zwingt ook, dacht ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Het is, wat mij fascineert, uh, ik, ik zag ergens op internet... dat uh, jullie hebben iets met zing je slank. <lacht> wel, zoals je kan zien. En, en op de radio is dat net iets uh, minder makkelijk. Ja. Ja, maar zoals ja, je, je kan zien, start. kunnen we dat wel gebruiken. Ja. En we hebben een, uh, ik wou het niet zeggen, maar... Uh, we hebben een, we uh, hebben een concept bedacht. <lacht> Iedereen is altijd het, mee. Het werkt niet, bedoel je. Wel, we zijn er nog maar net mee bezig. <laughs> we hebben nog twee jaar de tijd en hopelijk uh, werkt het vruchten af. Zit er een idee achter? Ik wil slank worden door zingen of is het gewoon dat jullie een commercial Goh. hebben en daar geld mee verdienen of zoiets? Nee, nee absoluut nee, niet. Nee, nee, nee. Het, het zit oh. gewoon in de show. Uh, net zoals in de vorige theatershow werken we ook weer met filmpjes die we zelf gemaakt hebben. En het leek ons gewoon een heel leuk idee om te bekijken wat doen vrouwen zoal. En veel vrouwen <laughs> ja. doen aan zumba en uh, zulke dingen. Ja, dat is meer fitnessachtige dingen. Fitnessachtige dingen, ja, ja. dingen ja, ja. om af te slanken. En wij dachten, ah, laat ons, uh, onze insteek daarvoor uh, gebruiken. Dat is nu eenmaal zang. Dus, uh... Ik ben heel benieuwd. Maar inderdaad, jullie moeten er blijkbaar nog aan beginnen. Ik wens jullie daar heel veel sterkte mee. <laughs> We gaan zo direct uh, nog naar jullie luisteren. Jullie zingen uh, nog... nog uh, hoeveel is het? Eén één nummer, Eén, hè? Ja, Eén ja, nummer ja. voor ja. ons. Uh, en het theaterprogramma, uh, dat is dus Ladies First, daarmee zijn jullie zowel in België als in Nederland te zien. Tot zover dank. Dankjewel. Wat vind jij ervan? In Geldrop bij Eindhoven staat op een winkel een groot bord met recessie uitverkoop. Als zelfs Dorfwinkeliers de crisis gaan verkondigen, nou dan is hij er. Want economie is psychologie en als wij denken dat het slecht gaat, gaat het ook slecht. 500 meter na de recessieuitverkoop in Geldrop stond een billboard van Radio 538. Hoezo een recessie? Radio 538 betaalt vanaf 9 januari Wil je rekening. Maar gelooft Radio 538 nu wel of niet in de recessie... heb ik even nagezocht op hun site. Daar staat... Fuck de crisis. Hier met je rekening. Heb je met je dronken kop je telefoon in de plein laten vallen? Heeft iemand je spelcomputer gemold? Heb je een dure hoer besteld voor een vrij gezellig feest? Of heb je nog veel originele rekening? Kom maar door met alle bonnen en facturen die je maar kunt vinden. Conclusie, ook volgens Radio 538 is het crisis... want als het geen crisis is, kan je die ook niet fucken. Het is dus crisis en dat is mooi... Stel je toch voor dat over een jaar alle 200.000 communicatiedeskundigen... in Nederland werkeloos zijn. Stel je toch voor dat studenten in 2012 besluiten een vak te leren... zoals ingenieur of onderzoeker, elektricien of loodgieter. Stel je voor dat banken niet langer investeren in hypotheekderivaten... maar in groene energie en innovatie. Stel je voor dat er opeens 50 kilometer file staat... bij uitzendbureaus en omscholingsinstituten voor communicatieadviseurs. Lijkt me uitermate nuttig, ja... Ik wil die crisis. Ik wil niet dat ook mijn kinderen groot worden... in een land van spirituele coaches, trajectbegeleiders en geboorteconsultants... Ik wil een Nederlandse door die begrijpt dat een Roemeense werk... maar al te graag doet voor 20 euro per uur... en dat hij dus zelf in prijs moet gaan zakken. Ja, ik wil die crisis en daar wil ik ook zelf voor betalen. Sowieso zal ik al moeten doorwerken tot ik omval of mezelf ophang. Geen pensioen. Maar daarnaast ben ik ook nog bereid om 10% meer crisisbelasting te betalen... en mijn volstrekt idiote hypotheekrenteaftrek hoef ik niet. Geef maar aan de armen. Ik hou van crisis. En ik heb mezelf met kerst glimlachende windbuks cadeau gedaan. Zodat ik straks duiven kan schieten en daar crisisragoed van kan maken. Ik hou van crisis. Niet rijk zijn, maar slim. Niet shoppen, maar chagheren. Back to basics, mensen. En laat nou maar eens zien wat je echt waard bent. Het zal mij benieuwen. Inderdaad, medelijden heb ik met niemand. Hier zit een kleine zelfstandige... die er al veel zware tijden op heeft zitten. Maar voor u is crisis misschien wel een nieuwe ervaring. Zal ik u helpen... Kunt u zich voorstellen dat uw inkomen opeens zou halveren? Nou, zelfs dat valt nog reuze mee. Als ons inkomen halveert, zijn wij nog steeds zo rijk als in 1980. En dat was best wel rijk. Van wat er sindsdien is bijgekomen, hebben we voornamelijk te dure huizen aangeschaft... als mede skivakanties, allochtone theater en therapeutische digeridoo-spelers. Dankzij de crisis gaan we vanaf nu langzaam terug... naar de tijd dat iedereen tevreden was met de helft. In 2012 wordt het economisch weer 2009. In 2013 wordt het economisch weer 2002. En tenzij we serieus gaan nadenken... zijn we zo rond 2025 economisch terug in 1980. Kunnen we eindelijk weer voor het eerst op wintersport. Heerlijk, weet u nog? Justus well. O. Het NOS Journaal, Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS Journaal. België heeft zijn begroting niet op orde. De Europese Commissie heeft informeel laten weten dat er voor maandag een nieuw plan moet liggen. Volgens de Europese Commissie moeten de Belgen nog eens 2 miljard euro extra bezuinigen. Volgens de Belgische premier Duropo blijft België met zijn begrotingstekort dit jaar onder de wettelijke grens van 3%. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand met 200.000 banen gegroeid. Dat is meer dan waarop deskundigen hadden gerekend. Door de gunstige banencijfers is de werkloosheid in de VS sinds februari 2009 niet meer zo laag geweest. Het voorarrest van autocoureur Jos Verstappen is met twee weken verlengd. Verstappen wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zou eergisteren met opzet zijn ingereden op zijn ex-vriendin. Die liep daarbij kneuzingen en schrammen op. Verstappen meldde zich later zelf bij de politie. En boven Groningen vliegt een F-16 om het hoge water in kaart te brengen. Het toestel van de luchtmacht met infraroodcamera's aan boord kan vaststellen of de bodem verzadigd is door het hoge water en of de dijken het gaan houden. Defensie gebruikt daarvoor dezelfde apparatuur als die waarmee ze in Afghanistan bermbommen opsporen. Vanwege een dreigende dijkdoorbraak zijn 800 inwoners in Groningen geëvacueerd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag en welkom terug bij Vrijdagmiddag live... vanuit Café de Kroon aan het Ringbandplein in Amsterdam. Han van Brees, zo direct. Hij is samensteller van het aanzien van 2011 dat vandaag is verschenen. En Frits Baart natuurlijk met sportieve hoogte- en dieptepunten. Reageer als u dat wilt. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons gewoon op de website radio1.nl. Met Radio. Ja. Ja, inderdaad, dames en heren, en weer welkom bij Dansen in de Crisis met de Radio. Mijn naam is Hikke Snijhuig en naast mij zit niemand minder dan mijn goede bekende Primo ten strijde. Yes, yes, en, yes. En we gaan weer dansen, dames en heren, maar natuurlijk niet zonder onze eigen... Sylvia Gordijntjes. Hartelijk welkom, ook jij, Sylvia. Welkom. En u weet het thuis, hè, Sylvia is er voor de begeleiding van de wat zwaardere vrouwelijke deelnemers. Hikke. Ja, dankjewel, Primo. Dit is natuurlijk alweer de 48ste aflevering van Dansen in de Crisis met de Radio. En u kent het uitgangspunt, uh, Primo. Dankjewel, Hikke. Ja. ja, het uitgangspunt. In de loop van met name de 20 twintigste eeuw is wel gebleken... dat mensen in tijden van crisis een afleiding zoeken. Escapistische films bijvoorbeeld, musicals, Actie blockbusters. Ja, maar wacht even, Primo. Ja. Bovenaan staat natuurlijk het uh, dansen. dansen. Even weg met die conventies en de sleur. Precies. Even van het verstand op nul en gewoon een lekker dansen. Sylvia. Dankjewel, Hikke. Dank je, Sylvia. Bedankt. Ik zou de volgende vrouwen die thuis meedoen willen vragen... nu de onderste doos uit het cursuspakket tevoorschijn te halen... Ja. en er het hart Blauwe latex danspakje uithalen. Ziet er een beetje uit als een badpak met lange pijpen. Primo. Dank je, Sylvia. Nou, terwijl de dames met een flink overgewicht zich in het pakje hijsen thuis, vragen wij Peter, onze geluidsman, alvast even een voorproefje te laten horen van de dans van vandaag. Peter, take it away. Yes, dankjewel. Dankjewel, Peter. Dankjewel Peter. U ja. hoort het thuis. Het is vandaag de Boogie Woogie. Primo. Fijn, Hikke. Yes. Inderdaad, het is de Boogie Woogie. Boogie Heerlijke boogie. Boogie, woogie. Boogie, boogie Woogie. Boogie Woogie. Een lekkere losse dans zonder al te veel regels en verplichte pasjes. Kortom, de Boogie Woogie. Sylvia, kunnen we van start? Uh, nee, ik denk dat onze dikke danseressen thuis... nu net de pijpen van het latexpak proberen over de knieën te trekken. Okay. Uh, nou, laten we daar even op wachten dan. dan. Want dan hoeft niemand achter te blijven. Ook onze... Uh, uh, vette luisteraars. Precies, ook die niet. Peter, om de smaak te pakken te krijgen... kun je ons nog een piepklein stukje woogie laten <lacht> Dankjewel. Ja, dat is fantastisch, dames en heren. Onvervalste een Woogie. dankjewel, Peter. Nou, daar krijg je toch enorme zin van... om de beentjes van de vloer te laten dartelen. Sylvia. Beentjes, we hebben het hier over formeloze oedeempoten. Dankjewel, Sylvia. Dankjewel. Ja, dank je, dank je, Sylvia. Hebben jullie enig idee wat er in talloze huiskamers nu aan de gang is? Ja, natuurlijk, Sylvia. Men staat thuis te popelen om een heerlijk rondje te boei boogieën nee. Om de zorg even aan de kant te slingeren. Heerlijk! Primo! Dank je, hikke. Dames en heren, bent u er thuis klaar voor? Nee, ze zijn er niet klaar voor. Hoezo zijn ze er niet klaar voor? Er staan nu door het land verspreid zo'n 40.000 zwetende potvissen aan een hardblauw latex-badpak te sjoren. om het over een vetschoort heen te krijgen. Misschien moeten we zeggen dat het latex-badpak niet hoeft, per se. Een hele goede hikke! Okay. Voor de boogie boogie heeft u thuis het latex Pak. Niet, niet no. nodig. Jawel, ze zijn nu toch ongeveer halverwege. Wou je dat ze het nu weer gingen uittrekken. Dan ben je zo weer een half uur uh, verder. Heb je wel eens in een nette krap duikerspak gedoken? Nee, ik wel. Ik krijg altijd de afdankertjes van mijn grote, maar veel kleinere broer. Ik heb een keer zes weken met zijn oude duikerspak onder mijn kleren gelopen, omdat ik het ding niet uitkreeg. Pas toen het in het pak begon te schimmen. Ja, dank je, Hikke. Okay, prima, uh, uh, uh, ik zie dat we nog een kleine 40 seconden hebben. Uh, nou, moet je mij niet aankijken. Ik zie er niet uit alsof iemand me via een trechter heeft vol laten lopen met 150 liter slappe pap. Oeh, uh, zelf. Laat ze zich in dat pakje persen. Als ze zonder dansen klotsen ze van vensterbank naar keukendeur. Het louwers is er niks bij. Dankjewel, Sylvia. Helaas, het zit erop voor vandaag. Wij hopen dat u even helemaal de boel de boel hebt kunnen laten. Dankjewel, Hikke. En onthoud mensen. Dansen is het beste medicijn tegen de, de, de, crisispijn. de crisispijn. En volgende week in Dansen in de Crisis met de radio. De, de Lambada. In hetzelfde blauwe padpak. Dat zal ze leren met hun zogenaamde crisis. Oh. Ze verliezen meer gewicht door het aan- en uittrekken dan door het dansen. Stel het je foie gras. Oké. Okay. Ja. Nou, Peter, om, de, om het af te leren, nog één klein stukje boogie boekie. boekie. Ja. van Verloon, Pieter Bomen en Sanne Wallis de Vries. Weliswaar hebben we natuurlijk uh, de jaarwisseling lang en breed achter ons... maar een jaar is eigenlijk pas echt voorbij, als, en het wordt hier nu voor me neergelegd... als het aanzien van dat jaar, en in dit geval dus 2011, is verschenen. En dat is vandaag gebeurd. U kent ze wel, die prachtige fotoboeken met twaalf maanden wereldnieuws in beeld. Uh, samensteller van dit boek, Han van Bree, zit hier aan tafel. Welkom. Goedemiddag. Plus natuurlijk Fris Barend. Uh, Frits, heb jij alle, alle afleveringen van Het Aanzien Van... Nee, nee ik, geen eender. Nee, ik heb er niet één om eerlijk niet te zijn. Niet één zelfs. Ja, mocht, dan mis je wel wat. Ja? Ja, ja? Nou, oké. Okay. Ja, ja. Kijk maar even. We gaan, ja. gaan het, okay. je, je mag deze alvast even bekijken. Uh, vanaf vandaag nogmaals uh, verschenen. Het is overigens toch, meneer Van Bree. Uh, ja, met Ach. alle jarenoverzichten die ons tegenwoordig, je zou kunnen zeggen, letterlijk bijna om de oren vliegen. Eigenlijk ook wel wat laat natuurlijk. Als je nu nog met een jaaroverzicht komt, of niet? Ja, maar het jaar moet er helemaal in. Uh, dus dat is misschien een waar. beetje, beetje ja. ouderwets, maar we vinden dat het jaar loopt tot 31 december. En uh, er kan 31 december nog altijd iets gebeuren wat erin moet. En uh, dus we wachten gewoon keurig tot 1 januari en dan geven de drukker het zijn, ga maar drukken. En dan, nou ja, dan vind ik het nog uh, hartstikke snel. Ik kan, de, er nu kan de NOS wat van leren bij de verkiezingssportman... sportman sportvrouw van het jaar. Want die hadden de sportman van het jaar verkozen... voor dat doorjan van Rijsselbergen wereldkampioen Zeilen werd. Betreft... Ja, nee, precies. Nee, maar de, ja. de meeste overzichten komen gewoon te vroeg. En, ja. en, en, en soms wel anderhalve maand te vroeg. Wat deze zeker is. niet. Uh, dat is toch lastig, denk ik. Want wanneer sluit je bijvoorbeeld dingen af? Er zijn natuurlijk ook thema's, neem ik aan, ook in deze editie... Weer, die bijvoorbeeld gewoon doorlopen, ook in het komend jaar. Ja, ja nee, maar het lastige voor de uh, samenstelling, zijn de, de langlopende dingen. De, de Arabische lente. Uh, Syrië is een heel lastig onderwerp... omdat dat tot nu toe niet af te ronden is en dat er ook doorloopt. Er zijn natuurlijk wel een aantal kapstokken die je kunt pakken. Maar dat, dat blijft lastig van, van wanneer pak je ze. Kijk, in, in, in Egypte was het op zich uh, voor de hand liggend. He, Mubarak die aftreedt, verkiezingen die gehouden worden. Dat zijn heldere momenten. momenten. Maar Syrië niet. Dat, dat uh, ja, kabbelt eigenlijk door zonder dat er nou de grote uitschieter daar nog geweest is. Ja, en het water bijvoorbeeld, waar we vandaag ook heel veel over horen weer. Uh, uh, ja, dat speelde natuurlijk ook al uh, vorig jaar. Uh, maar zal komend jaar misschien ook nog een probleem blijven? Ja, en het, ja, dat is het water is in Nederland zeker van alle tijden. Dus dat, dat komt terug. Overigens, een van de laatste onderwerpen zijn, uh, of is de watersnood op de Filipijnen. Hè, waar uh, in de zuidelijke eilanden door die orkaan. Uh, ja, bijna 2000 doden zijn gevallen. Ja, nu, nu schrikken wij uh, hier weer. Hè? We horen dat er een dijk op, op, op misschien ja. op doorbreken staat. Uh, de, u weet als geen ander hoe, hoe dat hier in Nederland bijzonder is of niet? Uh, de, is het bijzonder de omstandigheden op dit moment? Nou ja, wat, wat ik zeg, het is in Nederland een beetje van alle tijden. We hebben in 1995 hebben we die hele grote evacuatie gehad In uh, midden Nederland toen al die uh, rivieren op overstromen stonden. En er waren en, veel meer. nu gaat het om een honderd of een paar honderd, geloof ik. En ja, nee, waren... dat was toen een vrij massale actie begin van het jaar. Dat was toen echt echt tienduizenden mensen ja. die toen uh, hun huis uh, en haard moesten verlaten en het ook moesten verlaten. En die keer dat we die paarden uh, gered zagen worden? Ja dat, ja, dat was een, een, een, een, een wat kleiner incident. Dat Nooze, was in Marien, nee, dat stond... Ja, op nee, de eilanden, toch? Ja, die waren ingesloten ja. geraakt. Bij Marien ja. was dat. En dat, dat gaf in ieder geval uh, dat gaf een heel mooie foto. Ze ja. dus hebben nu toch weer een paard moeten redden? Eén voordat, paard voordat het ging evacueren. Iets, ja, ja, ja, iets minder spectaculair. Ja, maar die foto van, van die paarden, die heeft u. Want Harry Mulisch die was daar ook een groot fan van, dat beeld. Ja, dat is bij de begrafenis van Harry Mulisch is dat beeld getoond. Vertoon, ja, ja die, die, die foto is uiteindelijk met, met dat ene witte paard ertussen. Je zag een heleboel paardenkoppen op een rijtje. Overigens heb ik daar nog wel over getwijfeld. Omdat je daar eigenlijk. Het is een hele mooie foto, maar eigenlijk zie je niet echt heel goed wat er nou precies gebeurt. Want je, hebt, uh, je had ook een foto. En ik heb ze een tijdje lang op mijn computer naast elkaar laten staan. Een foto waarbij je de, de paarden ingesloten zag staan. En die foto van die koppen met dat ene witte paard ertussen. En uiteindelijk ben ik wel blij dat ik die uh, voor die koppen gekozen heb. Want die heeft later ook de zilveren camera gewonnen. En ja. dat is dan toch wel weer leuk. Wat ja. staat er eventjes, want uh, in, in deze editie het aanzien van 2011 over het Koningshuis? Uh, nou, de, de, de staatsbezoeker van Beatrix die uh, privébezoek werd. En dat nu weer een echt staatsbezoek is naar uh, Oman. Uh, nou ja, je ziet daar, uh, slaat uh, Frits net... Uh, ja, donder in, in gesprek met Beatrix uh, over uh, zijn nieuwe functie. Maar ook uh, de trouwrede uh, Prinsjesdag. Ja, want, uh, nee, ik en... bedoel, uh, Koninginnedag natuurlijk. Ja. Ja, ik vraag het omdat... Uh, nou ja, er wordt natuurlijk al heel lang gewacht op het moment dat Beatrix zegt... Van, uh, het is mooi geweest, uh, Willem-Alexander, uh, ga jij maar. Uh, we, we kijken dan toch even vooruit naar dit jaar. Zal dat in de volgende editie staan? Dat zou heel goed kunnen. Kijk, je u hebt... ja, maar je bent ook koningshuisdeskundige voor de Je hebt ook elk jaar, dan ben ik, die, die lees ik ook altijd... elk jaar de, de waarzeggers die dan gaan voorspellen... wat er komend jaar gaat gebeuren. Die en lezen vervolgens... je echt? Nou ja, die, dat is te leuk <laughs> om te laten liggen. En um, vervolgens uh, voorspellen die elk jaar... dat uh, de vorig jaar uh, de, meis, de koningin Beatrix gaat aftreden. Nou ja, op een gegeven moment krijgen ze gelijk. Maar niemand weet het. Ik bedoel, dat is echt absoluut onzin om daarover te speculeren. Maar het kan toch niet lang meer duren? Nee, dat, elk jaar dat je dat zegt is heb elk je meer kans dat je gelijk <laughs> Jan het ja. kan nog heel lang duren echt ik waar zo denk je dat Chris ja ik begin zo langzaam wat te geloven ik heb Twee jaar geleden kregen Henk en ik ineens een aanwijzing dat het nu zou gebeuren. Toen is er iets gebeurd dat het niet gebeurd is. Ik denk dat het nog heel lang kan duren. Ze maakt was, was dat zeer... met, met de aanslag uh, Nee, nee, ik weet niet meer precies wat het was, maar de... Want dat zien we die serie op tv nee, dat nu, vet, maar, dat ze toen van plan Ze zou... maakt een zeer vette indruk, vind ik, de koningin. Ja, daarom. En, en ze hoeft toch niet, hè. Z, z, z, z, z, zolang ze het leuk vindt. Zij is de enige die bepaalt. En, en uh, het moment... Waarop zij weggaat. is Want dat is het enige wat ze zelf mag bepalen. Dat is ook wel weer grappig. Hè? En van als... de weinige dingen waar ze nog ja, wel zelf over beschaduwd is. is de minister... toch een klein beetje. Nee, nee, maar de rest valt onder de ministeriële ja, verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja, ja, ja. En dit is het enige zin... wat, niet, wat ze niet van tevoren hoeft te bespreken. De, met... Er loopt op dit ogenblik weer een serie op tv, ik zei het net. En daar ja. zie je dat vooral Willem-Alexander ontzettend ongeduldig is en heel graag wil. Klopt dat met uw bevindingen? Nee. Hij nee, wil... dat is een heleboel in de serie. Het is natuurlijk interpreteren. En dat, dat is hartstikke leuk en hartstikke spannend. Een maar een het is nergens aan. op gebaseerd. Maar u denkt dat hij niet zo staat te popelen? Nee, dat weet ik niet. Hij zal dat nooit uh, naar, naar buiten uit laten ventileren. Nee. Ik, zou, ik, ik kan me het wel voorstellen op een gegeven moment. Maar ik denk dat Charles een groot probleem heeft van Willem-Alexander. Wacht, even... Even, maar de, de, ja, de Elisabeth mag niet aftreden. De, de Britse koningin mag niet is, aftreden. Ah, okay. Nou ja, er, er is geen traditie op dat gebied. Laten dat terug, op af. Frits, we Die gaan even terug aan. naar het boek dat je voor je hebt liggen. Het ben aanzien dan, van 2011. <laughs> even los van het koningshuis, want het is niet te voorspellen. U zegt het en we zullen het zien. Hoe vat u 2011 samen? Nou, ik heb het in het, in het voorwoord heb ik het over het jaar van de vallende doeken eigenlijk. Um, dus uh, het doek viel en, en dat in het begin bijna letterlijk. Om, ook met uh, de voorkant heb je hier... Een affiche, een, een doek waar Mubarak op staat... wat dan uh, afslaardig gescheurd wordt. Er is ook een doek van uh, Ben Ali... wat letterlijk wordt afgerold. Voor een, heel, een heleboel zaken verdwenen. Dus, dus in die uh, staatshoofden, maar ook um, premiers uh, hè, van uh, Papandreou. Berlusconi. Uh, Berlusconi, En ook alle premiers... maar die, die zijn minder bekend van Ierland, Portugal, Spanje. Die, die gingen ook allemaal weg. Ja. En, en uh, de, de vraag is of het doek gaat vallen voor de euro bijvoorbeeld. Dus vandaar dat het vallende doek wel een, een rode Dat is. Een uh, centraal ja. thema is. Uh, hoe selecteer, wat, wat vindt u zelf in deze editie, die bijzonderste foto? De bijzonderste foto vind ik misschien wel deze. Um, dat, dat een, een het Ja, Dat is een, een, een jongetje in een kapotte badkuip um, in uh, Somalië... waar het, uh, de verschrikkelijke hongersnood was in de horen van Afrika. Waar verder niet zo heel veel aandacht voor is geweest. Maar wat wel natuurlijk een heel Indringend drama is zeker voor degene die het ja. meemaken bedoel, hoort, het u, hoort, zo... u, hoort, u, hoort u wat u zegt? Ik heb zelf niet zoveel aandacht, maar voor is het, ja. Is ja, al dus... geworden, het is gewoon geworden. Ja, maar dat is echt uh, schokkend. Dus, ja. dus ik heb daar een, een hele grote foto En, en ik, daarom hebben we het ook voor op staan, Omdat het wel... Ja, het het heel... een hele kleine foto voorop. Ja, maar binnenin staat hij heel groot. Ja, ja. Het, heeft het onderwerp in ieder geval twee pagina's gekregen. Het is een beeld. En dat bedoel ik niet zo cynisch als dat het klinkt. Maar dat we... Uh, uh, kennen, wat natuurlijk in alle jaren terugkeert. Ja, maar dat is de watersnood ook. Er, er is natuurlijk een heleboel uh, herhaling in, in, in de loop van de jaren en alles komt terug, maar dan net iets anders. Want ik denk dat aanslagen in Bach dat er al niet eens meer in voorkomen. Nee, niet. Uh, nee, nee, maar op, op, wel, wel... 40 doden, ach. Nee, dat is, dat is ja. de, de, de tragiek van het nieuws. Van, ja. van het wordt zo gewoon dat het niet meer... Als nieuws Ongewoners, of als ongewoon gezien wordt. Eh, toch, we moeten even, eh, want we gaan het zo over de sport hebben. Dus wat heeft u uh, geselecteerd uh, op sportgebied uit 2011? Nou ja, heel, heel veel natuurlijk. De, de, de kampioenschappen, de Nederland en, en, en België. De Champions League doe ik altijd. Ik heb ook het turnen over, hè, over wat er volgend jaar nog gaat gebeuren. Zonder land. En Bij de Olympische man, Spelen. Die moeten nog selecteren wie er dan uh, mag gaan. Ja. En natuurlijk onze honkbal uh, wereldkampioenen. Ja, dat, staat, dat, vind, Frit, dat vind jij ook, hè, dat die erin moet. Ja, die hoorden zeker in. Ja. Ik zag net ook even Ajax erin staan. En die kan ik me ook voorstellen dat die niet... Ja, daar komt we ook niet echt omheen. Nee, ook niet nee, om, nee om, dat kan ik me om de, voorstellen. Om, om, om de karatentrap uh, tegen de doelman van AZ, Romero. Die staat er ook in. Die staat er ook nog in, ja. Kijk aan, vandaar ook dat het vandaag pas verschijnt in die zin. is het ja, we willen compleet er alles in hebben. Ja. Overzicht, het aanzien van uh, 2011. We gaan uh, zo direct over die sport door. Maar dan natuurlijk uh, de sportieve hoogte en dieptepunten van Frits Barend. Maar eerst gaan we weer luisteren naar voicemail. One, two, three, two. Dum, dum, dum, dum, dum. Surely I am willing, but I won't, but I won't, claiming that I'll do it, but I Show me stars that I've never seen. So I know it's wrong, why does it feel so right? So right. You haven't got me yet, but you mine You're smiling back at me, I wanna do it, do it. I wanna be with you, let me get through it, through it. But am I gonna make it back alive? Let me show you all the things that you can do. You've got the power, everything right. I know you're trouble. to choose <laughs> Freedom <laughs> or <of> loyalty <laughs> Look at what you have done What am I gonna do Nog heel even, houd de microfoon nog heel even vast. Want Han van Bree, die uh, samensteller van het aanzien van 2011... die wees mij op de foto van Amy Winehouse. En vroeg ze oh. af of die ook op jullie uh, repertoire staat. Hmm, helaas niet. Ah, ah. Ze is dood. Ze was, nog, <lacht> ze, was, ze was nog niet dood genoeg. Maar mocht je alleen dan dood zijn als je... Moet je, mag je niet dood zijn? Uh, nee, want ik hoop dat Anouk nog leeft ondertussen. Anouk leeft nog. Althans, volgens de laatste berichten. Maar je moet deze je mensen teken. zien. Dan verwacht je een ongelooflijk swingend uiterlijk geweldige sound. Ja, is <laughs> toch ook zo? En dan zie ik mensen die toch volgens mij ook weer de Ambroban bank kunnen werken. <laughs> Misschien doen ze dat eens bij Nee, meen. wil ik ze niet meer beledigen, maar... <laughs> uh, ze kunnen er gelukkig om lachen. Goed, wij gaan het hebben over heel andere zaken, over de sport. sport man! Frits, de hoogte- en dieptepunten. En we beginnen met de tops. Ja, we beginnen met de top. Uh, ik heb het hier al eerder gezegd. Uh, Maarten Stekelenburg is naar Italië gaan, AS Roma. En daar wordt heel verdedigend gespeeld, dus daar heeft een keeper niet veel te doen. En gelukkig, Van Marwijk heeft moet doorselecteren. Heeft Bert van Oosvind, de directeur van de KVB, gezegd. Tim Krul, afgelopen week Newcastle United tegen Manchester United. Foutloze wedstrijd. Tegen Manchester United, dus onder grote druk. 3-0 gewonnen, weer de nul gehouden. Tim Krul is klaar om het Nederlands zelf al ja. voor de komende He, jaar te zorgen. Heeft, een hij, hele al keeper ja, heeft hij al gedaan? Onder andere omdat hij geselecteerd was. in zuid is Amerika, hij... maar hij bevestigt dus elke week weer trouwens... ook Michel Vorm bevestigt, elke ja. week weer bij Swansea... dat we twee hele goede keepers hebben klaarstaan. Fijn. Uh, dan heb uh, ik vreselijk moeten lachen om het idee van Ajax... om de wedstrijd Ajax AZ... Alleen voor vrouwen. vrouwen het publiek alleen voor vrouwen en kinderen. En ik kinderen. kreeg een tweet ook voor homo's. Oh, oh ja? En ik retweette, toen kwam iemand weer: ja, hoe kun je dat controleren? Ik moest er gewoon erg om lachen. Ja. Dus het was een groot kinderen, succes in Turkije. Ook. Ja, het was een enorm succes. Ik denk dat het een enorm succes is. Want vrouwen en kinderen zullen niet voor agressie op de tribune zorgen. En dan nee. moeten, moeten de spelers ook zorgen dat ze minder agressie zijn. Jij agressief gaat verkleed met een jurk, ga je ook naar binnen? Met jou samen. Okay. Aan mijn arm. Met, met praktijk. En dan uh, top 1 vind ik Marianne Vos, die blijft maar winnen. Uh, Ongelooflijk, ze is nu weer cyclocross aan het doen. Ze gaat straks op de Olympische Spelen, zei de te kloppen vrouw. En straks om vier uur begint het EK schaatsen... in dat prachtige idyllisch in Hongarije. Fantastisch lijkt me dat Irene wussen is een van de favorieten. In de open lucht? In de open lucht, kan ik me echt op verheugen. Er is Een kritiek te zien. op, hè? dat waait nu ook weer ja, hard. Maar ze, ja, maar wacht even, schaatsen is een wintersport. Kom ja, op. Nee, maar... wielrennen kun je, je hebt wielrennen op de baan en je hebt wielrennen op de weg. Nou ja, wielrennen op de weg weet je nooit wat voor weer het is. Nee, ik vind het best, maar die sporters die zeggen, het is niet eerlijk. Het want, is wel eerlijk. Uh, de, nee, want bij de een gaat het sneeuwen en bij de andere. Ja, dan niet. heb je pech gehad. Dan oh, moet je oh, fietsen. Okay. Of harde schaat. Ja, An van breen Ik vind het leuk. Nee, maar ik heb, uh, omdat het aanzien 50 jaar bestaat, hebben we een jubileumboek gemaakt. En daar staat ook een prachtige foto in van Ars Schenk in de... In de op de bars. De sneeuw op bieslet. Uh, ja, misschien was het altijd. De nostalgie is. Je uh, moet, je, soms heb je pech en soms heb je geluk. Ja, goed, dan kan nou ja, het wat minder gebeuren. Uh, maar Carol Verheijen die klaagde dat hij in 2005 de WK uh, daardoor niet won. Om, bij hem ging het sneeuwen en daarvoor was ja, het. Ja, je uh, hebt die pech. Maar dat heb je ook met tijdrit, uh, met uh, wielrennen ja, Tour de ja. France. Sommige rijen in de regen, sommige rijen als droog is. Ja, dat is in de wereld Daar gaat ervan genieten. Dan de flops. De flops. Ik, dinsdagochtend word ik wakker en dan ga ik altijd de eerste ochtendkranten pakken. En ik zie s ochtends al staan... dat Co-Adels ontslagen wordt bij FC Twente. Toen hij het nog niet wist, dat vind ik een wereldprimeur... van het Algemeen Dagblad. Ja. McLaren zou zijn opvolger worden. Ze hadden dat al dinsdagochtend. Dus dan moeten ze dat maandagavond om een uur of negen... acht, negen al geweten hebben. Dus Goede journalistiek. Heet, ja, geweldige journalistiek. Dan kijk ik naar het sportjournaal... om uh, tien over één. Uh, dinsdagmiddag. En dan zie ik Twan van Peperstraat in de catacomben van FC Twente. Ja... Het nieuws van co is helaas al uitgelekt. Dan denk ik, kom op, zeg even dat het algemeen dagblad... Kijk, had, dat we dat hebben gezien. Oh, okay. Als het NOS het heeft, moet je de hele dag horen de NOS onthulden. Vandaar ja. denk ik, wat kinderachtig in die journalistiek... dat je niet durft toe te geven dat het AD die prachtige primeur had. Zit hier een oude frustratie? Nee, heel, nee tegendeel, juist niet. Ik vind juist dat je... Uh, als een andere krant of de Telegraaf, AD, en NRC of wie dan ook... Jullie dan moet je bomvermelding uh, doen. doen. Dan moet je ja. niet net doen alsof jij verrast bent. Nee, want ook daardoor kon de NOS bij tijds uh, in Enschede dan zijn. Ik dacht misschien dat de NOS vaak ook nieuwtjes van jou melden... Zonder oh nou, nee, ja, dat zullen we oh. wel getwijfeld doen, maar dat zal me zorgen. zijn. Oké, okay, daar gaat het niet om. Goed. Uh, nee, dan gaat het wel niet Wat vind je om. ervan trouwens dat hij dat, is ontslagen? Op, dat vind ik Flop 2. Uh, er is oh. wat geklaagd in zijn staf. Uh, co -Ariaanse. het enige wat je co kunt verwijten... is dat hij zich gedragen heeft als co -Ariaanse. Hij is de hele tijd co geweest... alleen met een wat simpele uitschaling naar de pers. Dus hij heeft Twente goed verkocht. Hij heeft een fout gemaakt in die wedstrijd voor de Champions League. Kwalificatie tegen Benfica, te aanvallend gespeeld. Het hij verloren. houdt van aanvallend voetbal, dat weet je met co ja. Ze wisten wat Ariaanse. ze binnenhaalden, Ze wisten wat ze binnenhaalden. Uh, Joop Munsenman, de voorzitter, wilde per se co zijn. Want ik weet uit de boezem dat ze... de assistenten en de club graag Ronald Koeman wilden hebben... of Marco van Basten, maar Ronald Koeman was voornamelijk kandidaat. Assistenten, Jori Mulder onder En Joop Munsterman wilde per se Coariaans halen. Als je dan Coariaans neemt, die ook dan zegt... geef mij maar een jaar contract... zodat we kunnen kijken wat het eind van het jaar wat ervoor staat... dan moet je hem ook af laten maken. En dat en ging dan... eigenlijk helemaal niet slecht. Nee, het ging met helemaal Twente. niet slecht, alleen wat gerommel in de staf. Het is in wezen hetzelfde wat bij Feyenoord gebeurd is. Uh, daar hebben de spelers geklaagd. En nu heeft dan de staf geklaagd en wat spelers, hoor ik ook Wout Brama. We hebben nu McLaren, de beste trainer die ik ooit gehad heb. Dan is er weer een kat naar Fred Rutte, naar Prudom. Nou, het probleem was blijkbaar, ik praat ook maar anderen na... dat hij door, dus niet het team achter zich heeft weten te krijgen. Ja, hij even hij de bij onder... International, die liet een aantal beelden ja, ja, zien. Hij wilde wat anders gaan voetballen. Hij houdt van aanvallend Nederlands voetbal. Ja. Nou, het ging goed. Ze hebben de tje, de Maar hij Europa -league... stond echt in zijn eentjes. Ze, ze vierden dan uh, de Cruijfflokaal, ja, ja, zeg maar. Dan had en... hij direct... Of de bestuur had dat misschien al in september, oktober moeten zeggen... jongens, kom op, we gaan dit jaar afmaken met, uh, met Kobanus. Ik weet nog eens bij Heerenveen een keer gebeurt... dat de spelersgroep had met 15 tegen 2 uh, besloten dat Foppen de Haar opslagen moest worden. Toen zei Riemen van de Velder, voorzitter... Dat jongens, gaan we niet doen. Ik heb gehoord... Ik geef vanmiddag een persconferentie, dus die spelers zegt. nou, Foppen de Haan wordt vanmiddag ontslagen. Fop... Riebo van der Velden gaat zitten. De pers is daar dames en heren hartelijk welkom. We hebben een persconferentie, want we hebben net met de spelers gesproken. Die staan zo unaniem achter Foppen de Haan. We hebben zijn contract met één jaar verlengd. En toen dat je naar de kleedkamer gaat, zit die zoon, weet u wie de baas is? Jij vindt dit een fout van Münsterman? Ik vind het een fout van de club Twente. Het toont wel aan dat Twente volwassen aan het worden is. Het is echt een club met alle zwakheden die een topclub moet hebben. Want Twente is wel een leuke club. Hoe je ook is Twente in de loop der jaren een topclub geworden, ook dankzij Munsterman. En ze zijn vrouwenvoetbal bezig. Dus ik vind Twent is een prachtige Op club. Op zich een prima club. Maar hier en... een fout Han van Bree uh, ver, verrast over dat ontslag? Ja, het lijkt me ook een beetje paniekvoetbal. Om maar in een termen te blijven. En ik, ik vind ook. Uh, dat je mensen ook een kans moet geven. En, en een half jaar is natuurlijk veel nou, te veel. Het is ook ongelooflijk dat co Ariaanse naar de club gaat... en in de krant dan moet lezen dat hij ontslagen is. Het is echt een grof schandaal ja, eigenlijk. Ja. Schandaal. En dan, dan het, het dan eind het dan van de doen. komedie is... we gaan kijken of we met McLaren... McLaren ja. was onze gedroomde kandidaat. Nou, neem mij niet in de maling. McLaren was vorige week zaterdag al rond. Anders ga je uh, co Ariaanse niet op maandag ontslaan. Of maandag dat al bekend. Dus die hele komedie, dat vind ik ook heel zwak. Dat je net het of je pas gisteren met McLaren rond bent gekomen. Kom op, zegt, Neem me niet in de maling. Het is wel de man kampioen, ja. waar ze kampioen mee zijn, ja, had het dan meteen gezegd, we hebben Koane, ze kunnen ontslaan, omdat wij zijn vervanger al klaar hebben staan. Dan had je het in ieder geval netjes gespeeld, en ik vind het tegenover Koane ongehoord dat hij uit de krant heeft moeten vernemen dat hij ontslagen zou En wat gaat er veranderen in het spel? Minder aanvallend nu? Ja, dat weet ik, Dat moet je maar afwachten. Ik bedoel, ik vond Twente leuk voetballen, en hij zal inderdaad wat terugvallen, met zijn oude krachten... Maar Twente was leuk aan het voetballen. Er was niks mis met Twente. Alleen, er was wat, ja, er was wat oneenigheid in de staf over de wijze van voetballen. Nou, daar is Kobanus het slachtoffer van geworden. Maar goed, Twente is een topclub ge gebleken. Want topclubs worden altijd vaak heel paniekerig geleid. Hmm. En, tot slot, Soares? Die... Ja, Soares. Uh, ik... Wij kennen Suarez omdat we een beetje Spaans spreken. Met name Barber kent hem goed. Ik ben ervan geschrokken. Ik bedoel, Hij is uh, een... voor acht wedstrijden geschrokken. Hij heeft die die negro geroepen tegen... Evraan, zwarte speler van Manchester United. Maar hij komt uit de sloppen van Uruguay. Waar is hem bezocht daar. En hij is nog heel trouw aan die sloppenwijken in Uruguay. Daar komt hij nog terug, daar voetbalt hij met die jongens. Ook daar heeft hij aanzien. En ja, dat is een straatjongen. En dat is geen racist. Net als Cruijff, dat zijn geen racisten... die letten niet op of je zwart of wit of uh, blond bent. Jij vindt dat je negro moet kunnen roepen op het veld? Nee, ik vind het niet. Maar oh, nee. als het in die cultuur in Zuid-Amerika misschien gewoon is... ik zou het zo graag eens van Cedor willen hoe dat ja, in Spanje was is het toch goed om te hem. laten zien dat het hier niet gewoon is? Nee, dat ben ik met je eens. Dus oh. had het niet moeten roepen... dan had hij misschien daarin uh, begeleid moeten worden, educatie moeten krijgen. Maar hij is geen racist. En Evra moet ook begrijpen... dat hij, ze zullen elkaar wat dingen geroepen hebben. En het vervelende met Suarez is, hij krijgt schoppen, schoppen, schoppen... Mm -hmm. En dan zegt hij wat, hij heeft het vorige keer gehad met dat bijten met Bakal. Het is een ontzettend... Het is een winnaar en echt een leuke okay. voetballer. Het is en goed aanvaller. dat je dat hiervoor de duidelijkheid nog even vaststelt. Ik dank je daarvoor, Frits Barend. Okay. Ik dank Han van Bree. Want we gaan uh, even horen wat er zo direct op Schaatsgebied, allemaal door de NOS, jouw uh, grote vrienden, ja. vriend, Frits, gebracht gaan worden. Ik ben een heel erg bed kunt, van verheugen we erop. Dat is mooi, Frits. Dan kan je luisteren naar het EK Schaatsen in Boedapest. We gaan al die ritten op de 500 en op de 3 kilometer vandaag van de dames, want het is Ladies Day verslaan. Daarnaast is er nog ook gewoon nieuws. We hebben natuurlijk aandacht voor het hoge water. Kardinaal Eik, die is gekregen. Creëert. En er is een inspectie geweest van de F-16's over die dijken en Syrië. Allemaal in het Radio 1 zo dadelijk. Veel plezier bij het luisteren daarna. Dit was vrijdagmiddag live. De techniek was zoals altijd in vertrouwde handen van Peter Belt en Hetto Fennec. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer dan gewoon 2,5 uur lang tot half 5. Averon. de kant des tijds. Een radiotekening. Gelul in de ruimte! Deze week in Gelul in de ruimte lullen we rechtstreeks vanuit de Columbus-module in de ISS met André Kuiper, onze nationale trots. Gelul! In de ruimte! Ja, André, je bent live in de uitzending. Leef je nog? Ja, ik leef nog live. André, we zijn zo blij dat je als Nederlander nu eens niet naval en vanuit de ruimte onze nationale worsteling eens van een afstandje kunt slaan. Heb jij vanuit de hoogte van het koningsdrama in het CDA... met Maxime Verhagen en het verraad van Rut Peetoom iets meegekregen? Petreetoom? Rut Peetoom. Ja, ik zie hier van alles op zijn kop. En dan valt het reuze mee. Hoe dat zo? Nou, ik zie ze zo samen nu, achter de CDA-deur. Maxime met Rut op schoot en ze zingen een liedje. Dekker vreemd. Lekker vrij om te gaan en staan Verhagen die zingt een liedje met Peto Ja dit zijn Put en, en die zet... Is dat die rat met zijn pastorale medewerkster Lekker vrij in de lucht Maxime die is helemaal blij Dat is allemaal beeldvorming Ja hij is ontzettend blij dat hij verder is Je lult, hij zit in de put Nee zit er wel niet Je lult André, hij zit in de put Nee ze, hij is enorm opgelucht Hij zit om met Rutte te kutten Ja Peto van Rutte De tand destijds werd getekend door Matt Wijn dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Bekende babyboomers die dit jaar 65 worden. Twee dingen. In de eerste week van 2012 gesprekken met vijf mensen... over het bereiken van de pensioenleeftijd. Vanavond de gast hoogleraar voedselzekerheid Rudy Rabbingen. Ik ben altijd gedreven geweest om in de landbouw actief te zijn. En erg gemotiveerd geweest om ook aan de Wereldvoedselvoorziening... een bijdrage te leveren. Rudy Rabbingen over zijn 80-uur gewerkweek... en zijn voortdurende strijd om honger uit te bannen. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen...